Zoiets kun je toch niet maken, dat wordt er niet bij verteld. Dat wordt er niet bij verteld. Wij zijn de figuren uit het grote sprookjesboek. En brengen aan de kinderen, zaterdag ons een bezoek. Dan gaan we weer de kast in, maar slaap is er niet bij.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 ik hoopte dat de wolf bleef liggen, dat wordt er niet bij verteld. En dan gaan we nu naar het lieve kleine geitje luisteren. Ik zit heel de dag in spanning of de wolf mijn broertjes vindt. En dan alsmaar in die klok, dat is geen leven voor een kind. Ik heb tevens nog te zorgen aan.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 Een oud kasteel te staan, maar ik zeg aan niemand waar. Daar zijn de sprookjes heel gewoon als vrienden bij elkaar. Ze praten maar en lachen wat bij een lekker glaasje prik. Geen mens die goed hun taal verstaat, nou ja, behalve ik. Wij zijn de figuren uit het grote sprookjesboek en brengen aan de kinderen s'avonds een bezoek. Dan gaan we weer de kas in. Slaap is er niet bij, want als de kinderen slapen, dan zijn wij lekker vrij. Wij willen wel eens praten, er zit ons heel wat dwars. Van wat men over ons vertelt, klopt bijna nooit een snars. Hé, hey, kijk eens wie we daar hebben. Dat is lang geleden, is dat niet sneeuwwitje? Moet je ook eens gaan proberen, steeds maar in zo'n glazen kist. Met een appel in je keel gaat die er zat voor ik het wist. En dan dagen liggen wachten tot de prins komt aangesneld. Het is benauwd in zo'n klein kistje, dat wordt er niet bij verteld. Oh jongens, daar heb je die dwergen ook nog. Hoor sneeuw je nou eens klagen en ze heeft er reden voor. Maar zij ging er toch ten slotte met een rijke prins van vandoor.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 En over ons vertelt nog bijna nooit een staars. Niet te geloven, daar is Dorn roosje. Wat zie jij er uitgeslapen uit? Waren alle spinnenwielen door mijn vader maar verbrand Want die ene in de toren prikte mij diep in mijn hand Honderd jaren zou ik slapen en een hand die alsmaar zwelt Nooit kwam er een dokter kijken, dat wordt er niet bij verteld. Ach, kom maar alsjeblieft, jij hoort er ook bij. Iedereen vindt het een sprookje dat de prins mij koos tot vrouw. Maar mocht ik misschien ook zeggen of ik zelf de prins wel wou. Nou, ik wou hem dolgraag hebben, want al had de schoen gekneld. We can Het kasteel te staan, Maar ik zeg aan niemand waar, denk niet dat je het vinden kan, dus zoek er maar niet naar. Het hek zit bijna steeds op slot, de deuren die zijn dik. Geen mens die ooit een sleutel kreeg, nou ja, behalve ik. Wat zie ik nou? De rattenvanger! Het is altijd hetzelfde liedje, maar het verhaal bevalt me niet. Want er is beslist gelogen dat ik ouders huilen liet. Heeft hij ons in ooit hersteld Ik ben juist een vriend van kinderen Dat wordt er niet bij verteld Nou, dit is een verrassing De sprookjesveel Als de sprookjes moeilijk worden Of als er iets mis mocht gaan Zullen wij de zaak steeds redden Komen wij er heel snel aan Kijk, wij zijn een vreedzaam volkje Maar toch soms teleurgesteld want wij mogen zelf niet trouwen